Goedemiddag, ik ben Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ook studenten hebben recht op de energietoeslag, zegt de rechter. Die eenmalige bonus van 1300 euro is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Maar de meeste gemeentes keren hem niet uit aan studenten. Mark uit Nijmegen vond dat zo oneerlijk dat hij naar de rechter stapte En die geeft hem gelijk. De studentenvakbond is blij. Dat betekent dat Mark dus ook nu het geld krijgt van de energietoeslag... En dat biedt nu de mogelijkheid voor andere studenten om ook een zaak te starten en ook op die manier aanspraak te maken op de energietoeslag. De uitspraak betekent dus niet dat alle studenten de toeslag nu automatisch krijgen, maar de vakbond hoopt wel dat het kabinet het voor ze gaat regelen. Een man uit Haaksbergen die een anti-Jood spandoek ophing, krijgt een waarschuwing. Als hij nog een keer in de fout gaat, kan hij wel straf krijgen. De man was het niet eens met de coronaregels en hing daarom spandoeken op aan het balkon van zijn huis. Op die doeken stond een antisemitische afbeelding en werd kamervoorzitter Vera Bergkamp beledigd. Acteur Kevin Spacey moet de portemonnee trekken. Hij was de hoofdrolspeler in de Netflix hit House of Cards... maar moest weg nadat meerdere mensen hadden geklaagd over grensoverschrijdend gedrag. De rechter noemde dat eerder ook contractbreuk... en zei dat Spacey 31 miljoen dollar moest betalen aan de makers van de serie... De acteur probeerde dat aan te vechten, maar heeft dus geen gelijk gekregen. Een bier gooien bij Ajax kan je een stadionverbod opleveren. Dit weekend gingen bij de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal weer heel wat bekers de lucht in. Supporters gooiden niet alleen elkaar onder, maar ook PSV'er Guus Til moest in een natte tenue verder. Hij kreeg bier over zich heen toen hij na zijn goal bij de tribune kwam juichen. PSV op 4-2 en het is weer Til. Ja, tenzij je zin hebt in bier zou ik daar uh, mijn feestje niet vieren. Ook de arbitrage, een paar cameramensen en stewards moesten stinkend naar bier hun werk afmaken. Ajax heeft inmiddels 25 biergooiers geïdentificeerd en aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Het weer in de loop van de dag op de meeste plaatsen droog met soms wat zon. Het is een graad of 22. Morgen begint zonnig. Daarna kan in het noordoosten een buitje vallen. Het wordt ietsje koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.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 Summer. It happened one time It happened forever For a short time A place for a moment An end to a dream Forever I loved you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 Stil staat, ik hoop dat je me hoort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 voor start, dag voor dag, één voor één. Want elke stap, elke dag, is er één, is er een. Het a van zon zee Zandvoort en zomerhit I can first real six string it the five and played it Jouw keuze ZFM. 9 is Zon Zandvoort en Zomerhits. Zomer hey, we I'm good right here. I've been waiting for you all your like a mess right here. Do whatever I like, it weird, okay. Let him disappear. Say whatever you want to hear, just say. <tied> Cheers, all your girls are here Something ain't right If you're young yeah, girl. It's crazy as someone to take you down Out of what your sons and daughters Eat you alive Levels Better put your head on swivels. dancing with the berry devil, butter tonight.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 Si ce soir, j'ai pas envie d'entrer tout seul. Six fois, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Six soirs, j'ai pas envie de fermer la gueule. Six fois, j'ai envie de me casser la voix. Casser un.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 Je die spelen, en die die spelen, en die spelen, die spelen, en die spelen, jour en die spelen, die spelen, de Jammer de jour, en qu'on coule dans son lit, en appelant la de l'amour. En les honteux, qu'on oublie devant sa glace, en disant je suis dégueu, et je suis pas dégueulasse. Doucement les rêves Ik weet niet wat ik wil, maar ik weet dat ik het niet kan. Ik weet niet wat ik wil, maar ik weet dat ik het niet kan. Ik Naambaar, want de zon schijnt. station met patent op de zon. CFM 24 uur per dag. Hete zomerhits Hey, I love the nightlife. I do it's so much fun. And before you know it, I have the sun. Sweetheart, it's been God Well, I want you Love from goodness.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 place left to go All you can All you can You gotta